Mysterie. Een spannend detective luisterspel door Ronald Patterson. Muziek: Koos van der Griend. Drums: Louis Belsen. Spelleiding, René Metsenmakers. Eerste deel: Nick ontvangt een dreigbrief. Het is heel vaak in de duister. En tot nog toe komen de donkere cijfers op de televisie in de tot hun weg. Dus houd ik het liever mijn handen aan. Denk je dat verkeerd? De post, meneer. Zal ik hem hier maar neerkiepen? Ja, keeper, maar leg maar neer, Johnny. Ook ook meneer. Ja, ik je woord. Nee, <tieden> Mr. Saunders, ik tom, toch niet gevraagd. Maar... Hou u toch alsjeblieft, je snater. Oh, nee, vanzelfsprekend nee, bedoel ik u niet, Mr. Mezen. Ik vraag tegen mijn bediende hier. Oh, dat zal ik wel wezen. Nou, dan sluiten we de opera maar. Ja, u mag natuurlijk proberen me van gedachten te doen voor anderen, maar ik voorstel u bijna succes. In orde. Ja, goed. Ja. Goeiedag, Mr. dat, Dank de post, meneer, alsjeblieft. Hier, neergekeeper. Dank u, Johnny. Moet je nog iets? Nee. Nee, meneer. Dat, uh, dat is alles. Mevrouw op, Johnny. Ik moest haar prompt half negen wekken, meneer. Mevrouw is een hele tijd op. Ontbijt zo klaar. Wel, wat blijf je daar zo staan? Moet je niet in de keuken zijn of zoiets? U zult het natuurlijk nieuwsgierigheid noemen, meneer, maar. Toch wil ik u doen opmerken dat er bij de post een zeer eigenaardige brief ligt. Ik hoop dat dit een grauwe grap is en je een belastingaanslag bedoelt, hè? Nee, zeker niet, meneer. Het is zo'n boevenbriefie. Zo'n wat? Boevenbriefie, meneer. Uw naam en adres zijn gekleefd met letters uit kranten geknipt. Kijk. Natuurlijk toch een grap, maar dan niet van jou. Ik vind er helemaal niks grappigs aan, meneer. Zie je wel, klinkt onzin. Bemoei je niet met andermans zaken. Detectief voor een man schrijven moet je voldoende zijn. Dit in het belang van je gezondheid. Getekend met de letter C. <laughs> wat een onzin. Net lekker in een van mijn boeken. U neemt het wel heel licht op meneer. <laughs> ik ben er zeker van dat mevrouw er anders zal over denken. Zo, ben je daar zo zeker van? Ja, meneer. Roep er dan maar eens hier. En ga alsjeblieft voor het ontbijt zorgen. Oh, oh, ik ga, al, ik ga al, meneer. Wees maar goed voor die lijn bezorgd. Oh, daar komt mevrouw net aan meneer. Morgen, schat. Ja, morgen. Ben je al lang aan het werk? Ja, ja. Ik heb je niet door de opstaan. Ja, morgen, schat. Van half acht, geloof ik. En ik rammel van de honger. Hier, bekijk er eens. Oh, wat is dat voor onzin, Nick? Nee, zie je wel. Ik wist wel dat ik een verstandig vrouwtje had. Johnny zei dat jij er heel anders zou denken. Oh, maar ik denk er ook heel anders over. <laughs> nou, waarschijnlijk toch heel anders dan jij. Ja. Het is natuurlijk onzin. Ja, maar je mag toch wel uitkijken. Uitkijken uh, waarvoor? Voor wie? Oh, kom nou liefje. Uh, jij die zoveel bekende hebt bij de politie. Ga eens met het bij Saar je, je kan hey, nog niet. Nee, met... je ontgoochelt me. Ik zal me niet belachelijk maken door in te gaan op zo'n anoniem woordje. In welk lettertype het dan ook zij mag. Uitkijken. Nee, maar uitkijken. <laughs> Detectieve romans schrijven moet je voldoende zijn. Dit is in het belang van je gezondheid. Getekend C. De woorden detectieve romans en gezondheid... hebben ze ergens compleet uit de krant kunnen knippen. Maar daar gaat het nu niet om, zei Brennen. Denkt u ook niet dat Nick in gevaar is? Ja, dat komt er wel als je met een schrijver getrouwd bent, Ellie. Je fantasie wordt te levendig. Hier op die aard krijgen we gemiddeld tien zulke anonieme brieven per dag. Ja? Ja, per dag. En wat gebeurt er meer, Brennen? Ze worden geclasseerd en geregistreerd. Maar wordt er dan nooit een onderzoek ingesteld om te vinden wie ze verzonden heeft en, en waarom? zelden. En alleen als we vermoeden dat ze met een of ander vergrijp dat reeds in de onderzoek is, wat te maken hebben. Sir Brandon, u bent altijd een goede vriend van mijn familie geweest. En u hebt me gekend van toen ik nog een klein meisje was. Ja. Mag ik u in naam van deze vriendschap vragen? Stop, stop, stop. Niet zo plechtig. Je weet toch dat je altijd op me kan rekenen. Hm? Maar wat kan ik doen? Een onderzoek laten openen. De muren van de zou de daveren... ...van de lach bij die er zou opgaan. Maar vertel me, Elly, Ellie... Nick heeft zich toch weer niet ingelaten... ...met een of ander aangebrand zaken? Hm? Denk eens goed na. Ach, dat, dat is het hem juist. Ben, ik weet je wat zo nooit met zekerheid. Maar hm. Hm, toch geloof ik het niet. Nee. Hij werkt al drie weken aan een nieuwe roman. Nou, gisteren zijn we voor het eerst in veertien dagen... ...een autoritje gaan maken. Nee, ik moet het eerlijk bekennen... Hij is nooit zo rustig geweest als... Ja, binnen. Ik geloof dat je spoken ziet, Ellie. Ja, dat <laughs> Ellie, hoe jij hier? Morgen, Sir Brandon. Uh, morgen, Nick. Dat is een verrassing. Ja, dat merk ik. Nu, nee, u hoeft dat briefje dat over mijn gezondheid spreekt niet te verbergen, Sir Brandon. Ik heb het wel gezien. Ellie, ben je niet beschaamd dat je Sir Brandon daarmee lastig valt? Maar nou, ik heb haar gezegd dat ze zich werkelijk zorgen maakt om niets, Nick... Tenminste, als jij er niet meer over weet dan je haar verteld hebt. Maar ik weet helemaal niets, Brandon. Nee. Ik verzeker u dat het een flauwe grap is. We zullen vlug genoeg weten wie de grappenmaker is. En wat mij betreft, ik ben zo onschuldig als een pasgeboren lammetje. Ik heb wel meer om mijn hoofd de laatste dagen dat ik me niet met. ja, hoe was het ook weer? met andermans zaken zou gaan bemoeien. Ik, ik weet op... het. Want nu weet ik het weer. Ja. Wat weet jij dan, Ellie? Gisteren zijn we met de auto naar Farnborough gereden. Ja. Nick had van iemand een uitnodiging gekregen... om eens naar de nieuwe straalvliegtuigen te komen kijken... die daar beproefd oh, werden. prachtige dingen zijn we dan. Zo. Ja, je moet dat zien. Toen we terugkwamen... zietten we die niet met de wagen naar Blackwater rijden. En wij deden een wandeling door het bos. Van Farnborough naar Blackwater, hun uh, binnenweg. Ja, ze vond dat ik na veertien dagen zitten ...nodig is gelucht moest worden, zei en... ja, Vreemd. Oh, je weet me we nou niet telkens, Nick. In het bos ja. stond een aardige bungalow. Sunlight of zoiets, heette ze. Herinner je je nog niet? Ja, ik herinner mezelf dat ze Sunspot heette. Juist, Sunspot. Toen zei jij... ...wat een aardig plekje om een bungalow te zetten... Zou het ding niet te huur of te koop zijn? Was ze dan onbewoond? Ja. Nee, dat dacht ik oorspronkelijk omdat de tuin zo verwaarloosd was. Ja, ja. Ik sprong over het hek en keek door een raam. Maar toen zag je daar binnen een man en een vrouw die elkaar kusten. Oh, we maakten natuurlijk van. dat we wegkwamen. Ja. Maar weet je nog, Nick, dat ons iemand oh, volgde? Oh, nu is het genoeg, Ellie. Dat stomme briefje gaat je dingen doen veronderstellen die helemaal niet gebeurd zijn. Als er iemand ons volgde, dan had je het me eens wel gezegd. En dat heb je niet gedaan? Nou, had ik het maar gedaan. Nick, liefste geloof me. Ik zweer je dat ik iemand gezien heb die ons gevolgd is tot Blackwater. Ik heb er geen aandacht aan geschonken. Ik, ik dacht dat het een wandelaar was, net als wij, maar... Maar nu weet ik het zeker. Hij bespiedde ons. Geloof me, Nick. Ellie, hey, ik wil over heel die geschiedenis nu geen woord meer horen. Maar geen woord meer. Goed, je moet het weten. Maar met al je praat ben je toch zelf ook naar de aard gekomen om er met Sir Brandon over te praten? Ja, spreken. ja, ja, ja, Nick, er is toch iets wat je dwars zit, hè? Sir Brandon, u gaat toch ook niet geloven dat. Nou, ga ah. je toch komen. Ik ben hierheen gekomen omdat ik een paar statistieken over jeugdmisdadigheid nodig had. Oh. Ja, ik klik maar even binnen om u goede dag te zeggen. Ja, natuurlijk. Ik wist niet eens dat Ellie er met dat fotje papier van door was. ...taxen voor de auto moet betalen of een nieuwe nummerplaat halen. Waar doe je dat, Johnny? Op het politiebureau? Droogt u de vleeschotel even af, mevrouw? Johnny, ik heb je wat gevraagd. De taxen voor de wagen betaalt meneer gewoon het cheque, mevrouw. Maar ik ben eens een keer om een rijvergunning en een nummerplaat geweest... ...en als ik me niet vergis, moest ik op een of andere dienst... ...van het ministerie van Transport en Luchtvaart zijn. Hmm. Ze zelfs kon, alsjeblieft, mevrouw. Het ministerie van Transport en Luchtvaart. Ja, mevrouw. En uh, als je iemands naam kent en je wilt zijn adres te weten komen, waar moet je dan terecht, Johnny? In het telefoonboek, mevrouw. Ja, maar als hij een privénummer heeft of niet aangesloten is. Ja, een, een adresboek of het bevolkingsbureau, mevrouw. Nee, nee, de glazen droog ik zelf wel af, mevrouw. Ik zou niet graag hebben dat er een paar braken. Ze komen uit Denemarken en u weet hoe meneer op ze gesteld is. Ja, yes, sir, Brandon. Ellie yes, heeft die sfeer eens detectiefje willen spelen. Maar ik moet eerlijk bekennen dat de resultaten van haar opzoekingen... me wel wat verrast hebben. Ja. Als ze uh, alle feiten natuurlijk juist heeft geïnterpreteerd, hè? Jij hebt helemaal geen reden om zo hoog van de toren te blazen. Wie had er tenslotte gelijk? Werden we gevolgd of niet? kinderen, kinderen, geen gebackfact, alsjeblieft. Bovendien word ik op die manier geen steekwijzer. Wat is er gebeurd? Sir Brandon, ik acht het nog altijd mogelijk... dat u vandaag voor de tweede keer om een futiliteit in uw werk wordt... Ah, ja? ja, schuif het maar weer op mijn schouders... Kijk, Sir Brandon, ja? ik was er zeker van dat we in het bos bij Blackwater gevolgd werden. Hmm? Het was dus niet onmogelijk dat er in die bungalow, Sandspad, dingen gebeurden die het daglicht niet konden verdragen. Wat ik er gezien heb gebeurde ook bij daglicht. Ik vroeg me af, hoe kan iemand die ons onmogelijk ooit eerder heeft gezien... door ons te volgen ons adres te weten komen om ons een drijfbrief te schrijven? Ja, dat is toch niet zo... Genoeg gedramatiseerd, oh, ja. Allee. De tijd van Sir Brandon is kostbaar. Bovendien... Steekt je hele vertoog vol fouten. Er is in het geheel niet bewezen, primo, dat onze achtervolgers ons niet kenden. Secundo, dat het de man uit de bungalow was. Ja, maar dit laatste heeft Ellie ook niet beweerd, Nick. Ik zal het kort maken, Sir Brandon. Ja. Ellie veronderstelt dat onze vermeende achtervolger in Blackwater het nummer van de autoplaat heeft genoteerd... Goed. en zo te weten is gekomen waar wij wonen. <grijg> Mijn felicitaties, Ellie. Dat was niet ja, zo... Ja, ja. Helpt u nog wat mee, zou ja, maar... Mijn lieve echtgenoot vergeet erbij te vertellen... dat ik naar de dienst voor autovergunningen geweest ben... en dat er daar inderdaad gisteren iemand geweest is... om die inlichtingen op te halen. Yes. Iemand die men ze, wegens zijn titel... zonder verder vragen heeft gegeven... Sir William Edringham. Sir William Edringham? Ja. Nee, maar Holland, we zullen onze houding moeten herzien. Maar wat zou dit alles betekenen? Dat, dat ik vermoord ga worden misschien. Ja. Nou, wie zegt dat het dreigbriefje daar verder ook maar iets mee te maken heeft? U verbaast me, sir. Nou, vertel jij me dan maar eens waarom we gevolgd werden... en waarom in ons adres moest oh, weten. Voor mij, part, omdat die snuiter jou, jouw... een aardige vrouwtje woont. Hij wilde weten waar je woonde. Nik, je bent een driedubbele ezel. Nou, toch vind ik dat het een lief complimentje van je is. <laughs> dat noem ik nu nog eens hoffelijkheid. <laughs> 24 uur en meer die verlopen zijn sinds de ontvangen van de dreigbrief, liefje. En ik, Holland, is nog steeds gezond en wel. Ja, spot er maar mee. Maar ik voel me oh, onbehagelijk. Sir, <laughs> wellen op bezoek, meneer, en extra dringend. Oei, je wordt hier gewoon nodig. Dag, Holland, dag, Ellie. Nee, nee, nee, nee, blijf zitten, blijf zitten. Het is best dat je neerzit terwijl je hoort wat ik je te zeggen heb. In de bungalow sunspot, nabij Blackwater, is het lijk gevonden van Sir William Ettingham. Sir William Etteringham? Alsjeblieft. Spot maar weer met mijn intuïties. Oh, ik denk er niet aan, liefje. Ik denken niet aan. Maar we zullen je later in de bloemetjes zien. Ja, ja, Holland, we en... moeten bekennen dat Elliot bij het rechte eindje had. Het is wel duidelijk dat er daar in die Sunspot bungalow iets helemaal niet pluis was. Maar wat had ik ermee te maken? Maar één ding. Dat je te nieuwsgierig geweest bent. Maar het is aan de dames dat dit verweten wordt. Hmm. Wie heeft het gelijk gevonden, zei Breiden. die op de fiets voorbij kwam. Hij had de schoten al uit de verte gehoord, zei hij. De moord was dus nog maar pas gebeurd. Sir William was zelfs nog niet dood toen de jongen arriveerde. De deur stond open en hij lag tegen een deurstijl ineengezakt. Hij moet zoiets als de politie is verwittigd gezameld hebben... en de jongen meent ook de naam Mary verstaan te hebben. De politie is verwittigd? Ja, hij moet nu niet meer precies geweten hebben wat hij zei. Verwittigd van wat dan ook waren wij zeker niet. Dan zei hij dat briefje bedoelde. Een verwittiging was het wel. Maar ik ben nu precies niet van de politie. Hebt u niets bijzonders gevonden in die bungalow? Jammer genoeg niet. Ja, je hebt het gezien, het is maar een heel klein dingetje. Twee kamers en een miniatuurkeukentje. Geen zolder, geen kelder. Het onderzoek heeft me niets geleerd. Behalve dat het bewoond moet geweest zijn door twee personen: Sir William en een geheimzinnige Mary. Niet te vlug met de conclusies, Ellie. Wat Sir William daar kwam bezoeken. Dat is echter er duidelijk. Ja, ik heb met de grootste omzichtigheid lady Felicia Edringham ondervraagd. De arme vrouw is er erg aan toe. Ze wist alleen van regelmatige zakenreizen van haar echtgenoten. En, eh, uh, het uh, dametje uit de bungalow? Geen spoor. Zijn spoor ligt wel erg afgezonderd, maar nu toch weer niet buiten die bewoonde wereld. Niemand kent haar. Ook in Blackwater weet niemand van haar bestaan af. Het <laughs> ziet er somber uit, Holland. Alleen een mirakel kan ons uit het sloop helpen. Ach, jammer, nu moet ik er vandoor en ik heb erop gerekend dat je met me mee zou komen. Ja, neemt het me toch niet kwalijk, hè, die. Uh, waar zei inspecteur Ferguson ook weer dat hij lag Holland? Op uw bureau, sir Brandon. Ah, momentje. Even kijken. Wel vertrouwd? Zo'n meevallig krijg je maar eens in de vijf jaar. Alleen een mirakel, dat heb ik gezegd, nietwaar? Kijk, hier is het. Als ik even raden mag. Een brief van Sir uh, William. Hoe weet jij dat? Dat was toch de enige manier om de politie te verwittigen. Na zijn dood. En wat voor een brief. Oh, vanavond kunnen we de hele zaak klasseren, Nick. Alsjeblieft. Dank u. Blackwater, 30 mei. Aan het hoofd van de politie. Met een meisje waar ik veel van hou, vlucht ik naar Zuid-Amerika voor een medogenloze afpersersbende. Zoek Mr. Colibri via een zekere Ben Grant-Leverding. Lady Felice heb ik niet kunnen verwittigen. Zeg haar dat ze een ontrouwe lafaard, <hums> zo spoedig mogelijk moet vergeten. Sir William Attingham. Ja, even noteren. Verzoek, opsporing, ben Krent Leverding, Mr. Colibri, klaarblijkelijk schuilnaam. Verzoek, informatie, dame, die Sir William Attringham. ...naar Zuid-Amerika moest vergezellen. Tussen haakjes... ...passagebureaus... ...scheeps- en luchtvaartmaatschappijen... ...vliegvelden en kustwachten. Ik merk dat u heel optimistisch bent, zei Brandon. Ik zou daar echter mee wachten... ...tot we de dame, of nog beter... ...tot we die Ben Grant Leverding te pakken hebben. Om van de heer Colibri nog maar te zwijgen. Vooropgesteld natuurlijk dat één of meer van deze drie personen werkelijk bestaat. Maar dat is alles toch te mooi om waar te zijn? Dat is precies mijn idee, liefje. Oorspronkelijk veronderstelde ik... dat de brief een of ander smoesje was. Maar die Ben Grant Leverding bestaat dus wel degelijk... En is bereikbaar Parsi Road, 52 Hammersmith. Sir William had inderdaad twee passages geboekt bij een vliegtuigmaatschappij. En het tweede biljet stond op naam van Mary Rushing. Ja, maar Mary Rushing is niet vertrokken. Nee. En hier wordt het dan toch minder rooskleurig. Ze is niet verschenen op de kamers waar ze woonde. Of waar dan ook. Haar lijk zal ook wel tevoorschijn komen. Zeg, wat was het eigenlijk voor een meisje, Nick? Een figurante in de Glenmory Studios in Elstree. Sir William financierde sommige films van de Glenmorrie Studios. Het is trouwens langs daarom dat de aard vlug details over haar wist. Als je het mij vraagt, is Mary nu ofwel dood, ofwel op de vlucht voor de politie en voor Grant Leverding of die fameuze Mr. Colibri. Ja, binnen Johnny. We kunnen eraan, mevrouw. Johnny, alsjeblieft. Oh, als mevrouw op vormelijkheid gesteld is, dat is een kleinigheidje voor mij hoor. Madame Est-Servis. Dat komt goed uit. Ik wist niet eens wat die bedoelde. Hoe laat is het nu, Johnny? Bij het derde tikje is het precies drie uur, één minuut, zero seconde, meneer. Tut, tut, tut. Wenst u nog <laughs> meer te horen? Eh, eh, het is al goed. Je mag de soep uitscheppen. Ga maar voor naar de eetkamer. Wanneer laat Bren je ophalen, Nick? Half vier. Ja, Hij wou daar straks nog meteen naar die meneer Grant Leverding gaan. Maar... Hij zag werkelijk blauw van de honger. Hij kon gewoon niet nou, meer. Ik wou dat ik erbij kon zijn als jullie straks naar Percy Road gaan. Ik zou die meneer Grant zijn gezicht wel eens willen zien... als jullie zo plots komen binnenvallen. Dat is nu toch wel... Vergelijk een tegenvaller, heren. Geen tien minuten geleden ging hij de deur uit. En uh, u weet niet of meneer Krentleverding lang weg wegblijft? Oh, ik heb er geen idee van. Ik, ik heb er werkelijk geen idee van. Oh, maar gaat hij toch zitten, heren? Dank u wel, mevrouw Krentleverding. Maar als u toch niet weet wanneer uw man thuis komt dan... Mijn man, zegt u? Och, ik begrijp het al. U dacht dat Ben mijn man was. Kij, nee? Hebben we dan niet de eer met mevrouw Krentleverding? <laughs> Jawel, toch wel... Uh, mevrouw Brian Grandliverding. Brian? Nou, uh, kijk, het is allemaal erg eenvoudig, ja. Uh, Brian is mijn echtgenoot. Ja? En Benjamin, mijn neef, die hier sinds jaren bij ons inwoont. Ingewikkelder dan dit is het niet. Het was toch wel David, mijn neef, die u hebben moest. Ja, zeer waarschijnlijk wel, maar... Ja, het is mogelijk dat hij ons ook helemaal niet kan inlichten. Oh! Kijk, daar komt mijn man net. Brian! Hier zijn twee heren van de politie die Ben willen spreken. Mm. Dit is hoofdinspecteur Sir Brandon Fox. En deze heer is... Uh, Nick Holland, de romanschrijver, meneer Grant. Ja, en merkt u dit wel? Niet van de politie. Ik ben min of meer in de zaak waar het om gaat betrokken... en waarom stond Sir Brandon met Meneer Holland, hoe maakt u het? Aangenaam, Sir Brandon? Aangenaam. Meneer Holland, u kent me dus werkelijk niet? Nee. Grant Leverding, literaire agent. Oh, bent u literaire agent? Ja. ja, het spijt me. Ja, maar we niet moeten niet. nog eens met elkaar zaken doen, meneer Holland. En u mag zelf uw percentage vaststellen. Ja. Voelt u wat voor? Oh, maar, nee, voorlopig niet. Ik heb de handen vol met mijn agenten Mezen. Mezen in solders. Welke u nu werkelijk niet gaan oh, zitten in ik zin? Maar gaan je. de heren even zitten, Syrië. Niet laatst Brandon. Ja, ik zou natuurlijk wel. U zult het genoegen toch niet wisselen dus even met Nick Holland te praten. Een glaasje salary? Nee, nee, nee, dank u. Oh, dank u. sigaret? Oh. oh, nee, nee, nee, nee, dank u wel. Misschien mag ik wel een van mijn sigaren oproken. Neemt u een van deze. En ik verzeker u dat ze uitstekend zijn. Van ik Wie zegt u? Mevrouw ook goed. Ja, dat zal wel moeten, maar hier is uit. Ogenblik. Mevrouw, telefoon voor u. Een Miss Mary rushing. Wie zegt u, Johnny? Nou, het kan ook anders geweest, hè? Alsjeblieft, mevrouw. Deur sluit, mevrouw. Ja, Johnny. Hallo? <treeks> Hallo, wie is daar? Hallo? Hallo, wie is daar? Bent u mevrouw Holland? Ja, die ben ik. Maar spreek dan toch. Mevrouw Holland, luistert u goed. Ik heb zeer weinig tijd. U spreekt met me de Roshi. Kent u me? Ja. Spreek u snel door als u weinig tijd hebt. Mag ik u vragen uw man te zingen? is rushing. Hoe laat is het nu? Bij zessen. Ze moet dus beslist hier zijn. Ja, kijk. Vinders naar ons vragen. Opgebeld door de Rushing en onmiddellijk naar Blackwater gereden. Dat is alles wat we weten. Dat ja, is meer dan genoeg. Waar we ze de gasten pakken krijgen. Dat is nu uitgerekend Elke keer als zich met mijn zaken benoemd. Maar zo holland eigenlijk met mijn zaken. Maar loop in hemelsnaam niet zo vreugd. Kijk, daar is de beugel nog. tussen de boom. Ja, en daar komt er weer een gebouwtje uit. Kijk. Het werd geschreven door Ronald Patterson. En we horen Cor de Vlaam als Nick Holland, Lisette Tijen als Ellie en Julien Vrins als Sir Brandon Fox. Verder werken aan de hele serie mee Jules van Daal, Cara van Wersch, Roger de Pape, Hortense de Ridder, Tom Pigmans, Alex Willequet, Hilde Uiterlinden, Marcel Meus, Miel Gijzen, Arnold en Frits Willems, Janus Grooyers en Yvonne Collinet. Technische realisatie Julie Jacobs en Leo Boulard, geluidsregie Jules van Daal, titelmuziek Koers van der Grind, drums Louis Belson, spelleiding: René Metzenmakers.